Eerder dit jaar was er nog sprake van ondersterfte, na een piek eind vorig jaar door corona. Noord-Korea heeft zijn eerste coronadoden gemeld. Van vijf andere sterfgevallen moet volgens het staatspersbureau nog worden vastgesteld of die door corona komen. Twee jaar lang hield Noord-Korea vol corona vrij te zijn. Gisteren werd voor het eerst een uitbraak gemeld. Nu blijkt dat er bijna 188.000 mensen in isolatie zitten. Gisteren was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst op tv te zien met een mondkapje op. Ondanks de westerse sancties zijn de olieinkomsten van Rusland de afgelopen maanden met 50% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. Moskou verdiende dit jaar ongeveer 20 miljard dollar per maand aan de olie. Europa is bezig met een volledig importverbod van Russische olie, maar zover is het nog niet. Verder blijven Aziatische landen, zoals China en India, gewoon Russische olie kopen. De nieuwe vleugel van het Singer Museum in Laren is uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar. Het museum won zowel de jury als de publieksprijs, wat nooit eerder is voorgekomen. Volgens de jury laat het Singer Museum zien dat het soms beter is een bestaand gebouw te verbeteren dan iets nieuws te bouwen. Singer kon worden uitgebreid dankzij een schenking van Els Blokker... van de gelijknamige winkelketen. In de nieuwe vleugel hangen werken uit haar privécollectie. Het weer. Het is vannacht overwegend droog. Alleen in het noorden kan een spatje regen vallen. Minima tussen 8 en 10 graden. Daarna weer een zonnige dag met in het binnenland wat stapelwolken... en aan de kust een vrij krachtige wind. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Where the bridges So pitch your love and lie to the ditches P.S. Hungry kisses GFM Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit Have you ever felt like being somebody else Feeling like the mirror isn't good for your health Every day I'm trying not to hate myself But lately it's not hurting like it did before Maybe I am And how to love me more It used to burn Every insult, every word But it helped me learn Self-worth I had to earn So I tried every night To sip with sorrow And eventually It set me free Have you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 I'd blame the sky, when the mess was in my mind, I couldn't see, I couldn't breathe, so I sat with sorrow, and eventually, it set me free.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 Change doing een hoofdletter zet. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Is jouw keuze ZFM. a piece. What the meaning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 Misschien oost die doof En soms spook je nog steeds Door mijn ogen Bedankt voor die vlam Want die brand weer als nooit tevoren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 Me got a small